met het NOS-journaal. Israël en Iran hebben elkaar vannacht weer aangevallen. Israël zegt dat Iraanse locaties zijn bestookt... waar raketten lagen en werden gelanceerd. Uit meerdere steden kwamen berichten over explosies. Israël zegt dat Iran vannacht vijf raketten afvuurde. Bij Tel Aviv zou een gebouw in brand zijn gevlogen... door brokstukken van een luchtafweerraket... PvdA-prominenten willen dat het partijbestuur afstand neemt... van het voorstel om een wapenembargo tegen Israël in te stellen. Het gaat onder andere om de oud-partijleiders Cohen, Ascher en Melkert. Ze hebben een motie ingediend... waarover de PvdA-leden vandaag stemmen tijdens het partijcongres. Donderdag zei Tweede Kamerlid Peri... dat Nederland geen onderdelen moet leveren voor Israëls luchtverdedigingssysteem... maar het plan werd weggestemd. Het stoppen van wapenleveranties kan volgens de PvdA-prominenten... tot extra burgerslachtoffers leiden. President Trump vindt dat Amerika zich niet aan de nieuwe NAVO-norm hoeft te houden... waar hij bij andere landen wel op aandringt. Trump vindt dat de VS de NAVO al lang genoeg steunt. Hij haalt ook uit naar Spanje dat de nieuwe NAVO-norm van 5% niet wil invoeren. Hij noemt het land een zeer karige betaler. Bij een café in Rotterdam-West zijn kort na middernacht... twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is ook nog niemand opgepakt. Twee uur later werd er opnieuw geschoten in Rotterdam. Dat gebeurde bij een mishandeling van een man. Het slachtoffer raakte niet gewond. En ook hier heeft de politie nog niemand opgepakt. Het weer het wordt een zonnige dag, maximaal 29 tot 33 graden. In de avond blijft het nog lang warm... Morgen vanuit het westen meer bewolking en een enkele onweersbui. Het wordt dan 25 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Toebak Leeft. Potverdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer. Ja, is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten halen. Jawel, een combinatie zeggen. Haal hem 105 en zie je hem op één zende. Nou, ik vind het allemaal heel bijzonder. Goed, uh, goe uh, goedemorgen hier bij Toebak Leeft. Ja, ja het Goedemorgen. Bewerken. Het belooft een waanzinnig warm weekend te worden. Ja. Heb je alle, allerlei maatregelen en protocollen bij je neergelegd? Zo nou, nou, ik, ik warm, heb het De protocol moet ik nog even downloaden, anders weet ik niet of ik genoeg water drink. Ja. Yeah. Nee, maar je moet gewoon in de schaduw een beetje blijven. Een beetje, je lijkt al een beetje halve half kracht te staan, of niet? Op half kracht? Nee, ja. hey, joh, ik je, moet vandaag helemaal naar uh, Leeuwarden toe. Okay. Met de auto. Oh, wat We hebben een auto en daar zit... Uh, Airconditioning, oh, dus dat scheelt ja. weer. Ja, kom helemaal cool aan gewoon. En ja, gisterenmiddag ben ik dus wel terug van Haarlem naar Zandvoort. En dat was heerlijk in de duinen. En uh, ik heb daarna met een paar nichten gezellig in de tuin... hebben geborreld een beetje in de schaduw. En het was eigenlijk prima. Ja, prima. Allemaal niks te klagen Maar we zitten hier aan de kust. hè? Ja, is ja, het is, wel, hè? Dit is wel... Nou ja, er is wel weer een beetje... Ja, ja jezus. Er is wel weer een beetje alarm. Maar wat hoorde ik gisteren? Een virus laat zich niet tegenhouden bij de grens. Dat weten we maar al te goed. Toch proberen ze dat nu, in het oosten van het land met name... om de oprukkende Afrikaanse varkenspest tegen te houden. Jazeker. Die houdt zich niet zomaar tegen. En uh, ja, uh, ja, hoe moeten we dat aanpakken? De klassieke varkenspest, die kennen we al. Die doden vele varkens en zwijnen. De Afrikaanse is net zo gevaarlijk voor de dieren, maar die komt hier nog niet voor. Is al wel een tijd in opkomst, dus staat iedereen op scherp. Staat iedereen op scherp En nou, alle varkens gewoon op de boerderij houden zou ik dan denken. Is het gewoon opgelost. Het ging om een besmet wild zwijn? Het oh. grootste risico is via die wilde zwijnen die we, waarvan we dus zien dat die besmetting steeds uh, dichter deze kant op komt. Ja, wilde zwijnen hebben helaas weinig invloed op. Dus uh, dat voelt ook een, soms een beetje machteloos. We doen er zelf alles aan uh, om het uh, te voorkomen. Dat met de uh, en ontsmetten van vrachtwagens bijvoorbeeld. Maar ook op onze varkensbedrijven. Ja, dat is wilde zwijnen. Daar kan je niet zoveel aan doen en nee, lopen gewoon de grens over natuurlijk. Nou, het is jammer dat we die minister niet meer hebben. Die had hele goede grenscontroles ingesteld ja, ja, maar die wilde zwijnen ruimen. gaan niet over de straat. Nee, dus uh, Faber is uh, ook weggegaan. Dus nou, die wilde zwijnen komen deze kant op. En hoe herken je ze? Nou, zo. Kijk, dan worden ze wild. Ja, Zie, dat is een combinatie dan, zeg maar. Oh, ja, oké. Okay. Ja, dus kijk uit, gaan ze niet aaien? Nou, ik denk niet dat je dat zo dat deed. maar. Nou, dat dus, zijn uh, vrij uh, jouw afgelopen week bijgebleven. Nou ja, de, er is een uitvaart komende week van Costas Bampatsias. En dan denk je wie is dat? Dat weet jij misschien nog niet. Nee. Maar deze meneer die is de eigenaar van het Griekse restaurant Philoxenia aan de Haltestraat. Ja. Hij is onverhoopt is hij deze week is hij door een motorongeluk om het leven. Oh, dat is wel vrij nou, tragisch. Ja. Dat was ja. 51. Ja. Bijna 52 volgende week. Ja. Maar uh, uh, ja, het is verschrikkelijk. Het hele dorp is uh, onder de indruk. Ja, snap ik. We hebben het er allemaal over. Iedereen kent hem. Iedereen heeft er wel een keer gegeten. En ja, zo. Ja, en, ja, ja, ja. Ze zijn toen de tijd ook uh, ondernemer van het jaar geweest. De meest vriendelijke man en zo. En uh, ja, het is verschrikkelijk. Dus da daar, zijn we, da daar houden wij ons eigenlijk allemaal dit deze week mee bezig. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Bizar, ja, 51. En uh, komende maandag zal, uh, zal hij om 12 uur voor de laatste keer vanaf Café Nuf door de haltestraat rijden. En dan kan je de hopen ze dat er dan een soort erehaagvorm uh, wordt gevormd. En een, uh, de familie zou het fijn vinden als u een onverpakte bloem meeneemt. Dus die hele weg zal wel bezaaid zijn met bloemen ja. volgende week. Maar uh, ja, het is verschrikkelijk. Nou, ja. uh... ja, leuke manier om uh, zo'n radioprogramma te beginnen. Ja, sorry, maar ja, ja. heel wordt houdt zich ermee bezig. Ja. Toch. Um, je bent ja. gelijk helemaal ontroerd. Merk uh, ja. moet ik. Nou, nou, zal ik gewoon met een plaatje draaien dan gewoon. Doe maar. Ja, om er eens even uh, aanspraak te maken op uh, de humaniteit van de mensheid. Uh, kijk ik richting Israël natuurlijk. Yeah. Planet Gavits. Human. Het was de laatste album, Blue Electric Light. Ja, daar kan je heel veel dingen mee opsporen natuurlijk. Paul geldt zelf, geloof ik. Wat oh, is Black Light is dat trouwens? Maar goed, Human is dus een van zijn Hitchingons van alweer een jaar geleden, denk ik. Het treedt nog steeds op. En gisteren was ik mijn uh, muziek, uh, ja, muziek aan het samenstellen voor dit radioprogramma En toen kwamen een paar vrienden binnen van mijn zoon. En die zijn allemaal rond de 20, 25 en zo. Dus zei uh, Wat ben je aan het doen? Nou, een beetje muziek aan het uitzoeken. Oké. Okay. En op een gegeven moment kregen we het over muzieksmaak. En uh, ik denk: Nou, als we nieuwsgierig wat de, de muzieksmaak is van de, onze medemens. Van onze jeugdige medemens. Ik denk: Nou, nou krijg ik een hip lijstje. Krijg ik Lenny Gravitz. Het, het, het, het, naar Crowded House ging het uiteindelijk naar de Eagles. De Eagles? Ik, ik zeg: oh. Gast, doe even. Uh, ik, moet bij, ik ga even naar de. Ik moet even spugen! Jezus, hoe kan dit, joh? Ja, mijn vader draait dat soort dus muziek. Ik nooit meer naar luisteren. Ik zeg, jezus. Echt de jeugd al geïnfecteerd met dit oude kutmuziek. Dat kan echt niet, hoor. Er is zoveel nieuwe muziek... wat gewoon veel meer inspirerend is... dan iedels een hotel Californië. Maar hoe ze even lekker op, joh. En dan luisteren ze natuurlijk naar de top uh, 100 aller tijden of zo. Wat was het? Nee, top 1000 aller tijden? Ja, of ja, zoiets. Weet ik wel, zo'n top. Weet je al. Dan ja. ja, roepen ze elke keer tussendoor... tussendoor nummertje 32. Boeien. Waarom? De, hou op daarmee. Het lijkt gewoon knappe muziek, maar goed, dan moet ik naar een andere rijtje luisteren. Dat weet ik ook wel. Maar goed, ik was wel verbaasd dat de jeugd nog steeds van die oude muziek houdt. Ja. Maar goed, ik ben benieuwd straks op mijn feestje, want daar komt geen oude platen voorbij. Nee, dat is allemaal nieuw, hè? Nou, ik heb een sollicitatiegesprek gehad afgelopen week met mijn aankomende dj ah. voor het feest. ik had erin ingevreven: geen relike My Fire, geen Gloria Gaynor, geen Bad Girls. Ik oh. ben benieuwd of je zich daaraan houdt. want oh, die maar, hebben gezongen gaat... op vakantie in, uh, op de... Ja. Mallorca? Uh, ook Jolien! Jolien. Ja, dat heb ik heb het groot, gezongen! Goed, het is ook weer 50 jaar geleden dat... Ja, dat hij uitkwam, hè? Jongens kwam George. uit. Oh. Oh. Ja. Ik hoorde op Radio 1 een heel uh, stukje erover... dat echt Steven Spielberg, die deel 1 heeft gemaakt... daar later zo ontzettend veel spijt van heeft gehad... om die film te maken. Want ik was zoveel haat tegen... Haaien ontstaan door die film. Oh. Dat uh, er mocht maar een vintje ergens uit het water nakomen. De hele stand, de stranden werden ontruimd. <laughs> hij zegt: Nou ja, zo, zo actief zijn die haaien niet op zoek naar mensen vlees hoor. Dat valt echt wel mee. <laughs> dus daar had hij wel spijt van. Hij heeft zich later ook helemaal gedistanceerd van haaienfilmen. Nou, er zijn er echt honderden gemaakt. En er is zelfs een film dat haaien met een tornado worden verplaatst. En dat dan haaien met tornado's aan ballen. Uit de bal, lucht ja, ja, ja, ja. Dat je denkt. Heb je echt aan nou zo'n film meegewerkt? Ja, echt. Dat heeft hij ook meegewerkt. Nee, hij niet. Maar oh. andere mensen, bekende acteurs, hebben daar aan ja. meegewerkt. Het is echt bizar. Maar goed, daar zijn natuurlijk ook al wel weer leuke varianten op gemaakt... op deze HF-film. Onder andere natuurlijk Bruce. Tonight. Is Brucey. Dat was natuurlijk van die tekenfilm van uh, Bruce... die uiteindelijk dan vegetariër is geworden... Uh. En die dan uiteindelijk toch weer bloed ruikt. En denk je: Oh, maar het is toch wel lekker dat vlees! Ja. En dan helemaal los gaat. Ja, Finding Nemo, daar was je uit vandaan. Ja, Zeker. Ja, nee, maar ook uit uh, uh, Shark Tale. Die begint ook geweldig. Want dan zie je dus uh, zo'n wurpje die, die houdt zijn adem in en die hangt aan zo'n haak. Ja? En die hele scène. En dan, uh, op een gegeven moment hoor je dan inderdaad de, de, de tonen uit Jos. En op een gegeven moment: uh, Hi, I'm, I'm Benny of zo heette hij. dan. Now I'm going to save you. En het beest helemaal in paniek. Maar dat is echt... Uh, de, de, de, ken je het niet dat we gingen? Nee, dat is, oh, dit is zo grappig. Ja, goed, Ik, moet, ik ben niet zo van de teken filmen, maar dat was van vroeger. Ja, die is wel dat heel is erg leuk, hoor. Die films, net zoals uh, Finding Nemo en die Shark Tale... Ja? die zijn geweldig, ook voor volwassenen. En de kinderen die snappen de grappen niet. Maar de volwassenen wel. Dus echt zeer... Uh, Amusant. Ja, ja, dat is leuk dat de ouders dan ook soms op andere momenten zitten te lachen. En die kinderen zo van... Huh? Waar gaat dit nou over? <laughs> nou, goed, gisteren hadden we ook even een, een, een onder onsje over dieren. Wij hebben naast ons uh, huis een leegstaand huis. En daar waren twee meeuwenkuikens uh, uh, oh. op de grond gevallen... En dat is helemaal een uh, achterstukje, dus daar kunnen ze gewoon niet uit. Maar ja, goed, die dieren moeten gevoerd worden. Dus de hele dag gewoon. Eeuw, oh. Nou, daar waren we gisteren toch een beetje zat van. Dus toen zijn we met z'n tweeën met een bezem zijn we op het, uh, over het hek geklommen. En hebben die beesten uit die kooi vandaan gehaald. En nou, dan worden ze natuurlijk aangevallen door die uh, oh, ja. En we hadden echt van, nou, daar komen al die meeuwen. Nee, en die meeuwen zijn altijd met elkaar aan het ingevechten. en in, in gesprek. En eeuw, uh, eeuw, en met elkaar aan het praten. En ik denk van. Oké okay, jongens, nu komt het erom aan. J jullie jongen worden weggehaald. Eén mail die je dan aanvalt. Nou, ik vond het echt teleurstellend. <laughs> dus je hebt ze even vermanend toegesproken. Echt, wat, wat een slappe moeder. En dit. heb je dat kleine meeltje dan niet gewoon aan zijn pootjes gebakken en zo over het hek gegooid? Nee, we hebben in een doos gedaan en aan de overkant van de weg gezet. Toch uh, ja. geen dierenambulance erbij gehaald? Ja, ben jij gek. Nee. Dat gaan ze wel weer uitzoeken. Zo klein waren ze ook weer niet. Dus ik heb zelfs van, nou, ik ben nieuwsgierig. Die moeder bleef maar op haar. Oude plek zitten. Ik denk, Heb je niet even gekeken waar we naartoe gingen? Nee, die bleef op die dakrand zitten. Ik denk, Jezus. Ik dacht dat ze geëvolueerd waren, die meeuwen. Nee, meeuw, ze zijn hoor. vrij dom. Ja, dat <laughs> lijkt wel. Ik vind zwaar echt zwaartelustig. Ik, ik vind ze ook Wat zo... een slappe moeder ook. Ik werd ook... bijna niet aangevallen, gewoon ook. Ik vind ze ook zo dom, want dan heb je heel veel eten aan, aan, langs de zee. Omdat er dan van die uh, scheermesters zijn met eten en zo. Er ja? zijn maar een paar meeuwen. En de rest is daar allemaal te wachten bij die, uh, bij die uh, haringkarren ja, en zo. Ja, snap ik. Ja, ja. Ze doen niks meer. Nee, ze zijn echt hap En er zijn nog steeds ja. mensen in de stad die meeuwen gaan voeren. Ja. En, weet je, en dan spreek ik ze aan. En dan zijn ze helemaal verbogen. Nou, uh, ik heb er allemaal gelost van. Nee, u misschien niet, maar andere mensen wel. Ja. En zeker als je alles uit die prullenbak trekt... dan komen er nog veel meer gedierte paf. Ja, maar het zijn toch ook dieren? Je hebt ook recht. Oh, jij krijgt dat verhaal. Ja. Nou, Goedemiddag. Ah. Nou goed, even genoeg zo. Even gescheten op de dieren. Even <laughs> tijd voor muziek. Straks onder andere Zandvoortse berichten. En er ook alweer een handvol met rare berichten. Die hebben we gevonden. Lola Jong. Ja, ik vind er niet zo stoel, maar dat is vroeg. Want ze hebben alle fucking in bepaalde platen weggehaald... om op Sky Radio te komen... Je zit wel uh, Fuck fucking in. Nice. Fuck me not. I Wish you were I dead. De wereld van Tobak leeft. Volle muziek. af en toe denk je wat is die microfoon al goed opgenomen? Het klinkt ook een beetje raar, maar goed, dat is de sfeer van deze muziek van niemand minder dan Loaded Honey en de Tokyo Rain. Nou goed, oh, jij met je recht zal heerlijk zijn. Het is eigenlijk het zijn met twee. Mensen uit uh, Jungle. En Jungle is ook een beetje zo'n feestband. Dat is een hele grote groep uh, mensen die dan echt van die muziek maken waar je blij van wordt. Gewoon. er zit echt zoveel positiviteit in. En deze Lydia Kato en Elle Lloyd. Uh, ja, die zijn dus uh, solo gegaan. En die hadden al voor Jungle al een iets samen, samenwerkingsverband. En nu hebben ze een nieuwe single uit. En die heet dus uh, uh, uh, uh, Tokyo Rain. Loaded Honey. Zeker. Daarvoor trouwens nog uh, een van de stukken van Lola's jong uh, Wish You Were Dead... En uh, ja, Messi is natuurlijk uh, bijgeschaafd. En heel veel fucking hebben ze eruit gehad. Eigenlijk alle fucking. En dat kan nu op elke radio gedraaid worden. En dat wordt het ook, want het is een megagroot dit. Maar goed, we zitten te wachten op iets nieuws. Want uh, dit is al een geruime tijd uit. Volgens mij al anderhalf jaar is hij dat allemaal maar uit. Goed, het is dus zaterdagmorgen. Ik kijk even naar... Zijn er nog rare berichten in de wereld? Oh, zeker? Nou, brandtos. Ja, volgende week gaat het gebeuren, hè? De ja, NAVO-top. Ja, dinsdag geloof ik, hè? Dus, uh, ja, en je weet gewoon natuurlijk helemaal niet uh, of, of die nou komt. Erop. Ik begreep dat die drie verdiepingen... in in, uh, in uh, ja, Noordwijk hotel? of zo? Ja, Huistaduin, of weet ik Het Dus niet het hele hotel hebben ze gewoon uh, leven ja, gelaten. Niet te geloven. Ja. Maar ja, in ieder geval. Uh, ik vraag me ook af. Ik vind uh, Laat ze van tevoren betalen, want als we plotseling niet komen, hè? dan uh, is dat in ieder geval geregeld. Maar moet hij zelf betalen voor de overnachting? Ja, waarom niet? Ja, waarom niet? Precies, dat kost al genoeg. Ja. Nou ja, goed. Ja, ja. Het is bizar dat het gaat gebeuren en dat hij bepaalt hoe lang ze gaan uh, praten. Het schijnt de duurste. En, Twee keer anderhalf uur of zo? Ja, nog niet eens. Ik dacht tweeënhalf uur dat hij er wel een beetje klaar mee was. Ja, en als het al op mijn manier gaat, dan zijn we nog eerder klaar ook. Zoentje en daarna een beetje golven met de koning of zo? Nou ja, wel, hè? het schijnt dus dat heel veel. Um, uh, Ambtenaar het van tevoren allemaal een beetje hebben bekokstoofd, en dat ze ja. eigenlijk alleen maar voor de vorm nog bij elkaar komen. En een beetje vriendelijkheidsgesprek hebben. En ja, dan de handtekening misschien onder en dan klaar. En alles moet naar de 5 procent. Uh, En Frankrijk is zo... Nee, was Frankrijk niet? Spanje, Spanje. Spanje was er nog niet aan toe. Spanje was er echt niet aan toe. Chances. Die, chances, chances. Chances? Hoe heet die hoe man? Die, oh. die was niet blij. Die zegt van, nou dat gaan we niet doen hoor. liet nou, Niet helemaal duidelijk wat hij dan wel wilde. Maar uh, nu had Rutte aan. De Rutte aan oplossing was er weer. Door Rutte. Die zegt van, nou als doe je 3,5 en dan doe je 1,5% voor beveiling van internet en van de cybercriminaliteit. Uh, oh. Dat is nou, nou, nog wat. Maar ja, goed, dat is. Ja. Oh ja, ja, ja. Er ja. dus, nou, ja, zit wat in. De... Maar ja, wat ik wel begrepen heb ook: dat uh, de escortbrand die draait overuren tijdens de aanstaande Nee, toch? Uh, toch? Jawel, de hoge piepen van een militaire bondgenootschap profiteren massaal van onze meisjes van plezier. tijdens een twee verblijf in de Hofstad. Al zo vertellen echt wel verschillende escorts aan uh, een niet nade te noemen dagblad. En op zo'n. <lacht> Event komt juist onze doelgroep. Ik denk van, jee, dat lijkt me ook wel heel bijzonder. Dat je dan moet je ergens komen en dan zit je bij allemaal uh, hoge pieven, weet je wel? En dat je denkt, hè, huh, hij ook, weet je wel? Ja. Dan kom je ergens en dan zit je zomaar bij Macron. Het is, hoe lang zit <laughs> je bij Macron dag? gaan dansen. Twee dagen en twee, twee dagen. Twee dagen steeds bij elkaar en twee dagen kan je niet even dat je in ik nou. Vader hand aan mezelf als ik echt heel veel uh, druk daar ervaar. Nee. Of gaan ze, zeg maar, als ze ontspannen zijn, gaan ze dan beter zo'n gesprek in. Dat zou ook kunnen trouwens. En of wordt het ook allemaal betaald door Nederland dan? Ja, Oh ja, dus ze zullen vast wel een soort glorie. Bonnie. Ja, ze vallen. Want de franje van oranje. Ze bewaren een bepaalde soort bonnetjes. Ja, ik heb daar broodjes gehad. Wat voor bakken was dat dan? Hele duur. Ja. heel goed speciaal. Ook met hele mensen. lekkere kadetten. Ja, <laughs> <laughs> nee, Ook mensen tot de afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, oh, nou, dan is het wel goed. Ja, zeker. Ja, het is een uh, bijzondere uh, ontwikkeling. En mensen vandaag in de Telegraaf ook te lezen die daar vlakbij wonen. En ze hadden daar een kiosk neergezet, kon je gratis een krantje halen. Kon je een beetje laten informeren wat er allemaal in de wereld gebeurt, of ze dat niet wisten. Gratis krasantje en koffie. En. Uh, nou ja, dat soort dingen allemaal. En ze hoopten eigenlijk dat ze binnenkort nog rondgeleid zouden worden over het terrein. Oh. En ze hadden wel een beetje last van die ontzettende honden, die waakhonden die rondliepen. En die helikopters, ja dat is ook niet dan, Maar eigenlijk over het algemeen waren de meeste mensen wel redelijk positief over wat daar allemaal gebeurde. Dat ze daar opgesloten zaten achter die hek. Ja, maar het blijft raar dat ze dat niet gewoon in Brussel doen dit. Nee. En daar, die zijn er veel beter op uh, toegerust en zo. Maar is het ook misschien om allerlei nieuwe beveiligingen uit te testen of zo? Want ik bedoel, als alle ambtenaren van tevoren al dingen hebben voorbereid... dan is het toch een kwestie van meet-up met, uh, met een computer of met uh, handtekeningen. Maar uh, je hebt en... ook van die films, hè, hoe het afgrijs mis kan gaan. Ja. Dat was toen in Londen bij een begrafenis of zo. Dat was ook zo'n film. Dat je denkt van, oh, en die hebt ook uh, White House Down en zo. Dat ja, wat een bizarre film. Dus er zijn hele enge films van... Dus daarom uh, worden mensen extra uh, nooit alert op. van, Nou, daar ja. kan inderdaad wel heel veel ja, misgaan. De helft van de beveiliging is dan in één keer tegen de president. Ja. Natuurlijk, ja, ja. niemand heeft dat gemerkt ook. Ze hebben ook nooit gecommuniceerd over en weer. De helft hey. van Amerika is dan in één keer de, tegen de president. Ze gaan dan in één keer het Witte Huis aanval. Dat je denkt van, oké. Okay. Nou, van binnenuit. Zal, van binnenuit, zeker. Straks noem je dat de, de Zandvoorts bericht? Die zitten ja. er ook nog even aan te komen. Eerst even een nieuwe plaats van de Some point. It's only one, right? I don't wanna go home. We sure? should? There's so many hot girls here. It's, It's only two. two, right? It's only three, right? It's only four, right? It's only five, right? Girl at the party. Ja, dat zijn van die vrouwtjes... die als laatste op zo'n feestje blijven. Nou, die... Uh, nee, dat, nee, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Nee, goed. Dus, ik denk, die kan je mee naar huis nemen natuurlijk. Ja, die gaan mee naar zo'n zo uh, top. Weet je de NAVO-top. Die worden oh, ja. meegenomen. Dat natuurlijk. Dat is logisch ook allemaal weer. Nou goed, ja. Ik heb afgelopen week een documentaire... te luisteren over uh, troostmeisjes in... Japan? Of Japan zo. Ja, ja, in Japan. Oh, ja, verschrikkelijk. Wat een narigheid allemaal. Nou, goed, dat was allemaal omdat de, de, de mannen daar, zeg maar, op, het, uh, op het slagveld toch wel heel veel frustratie hadden. En dan ter plekke daar bewoners lastig gingen vallen, moesten ze wel iets anders bedenken. Nou, je denkt van. van de ene was drama en de andere. nou, ik. Uh, oh, oh, iets anders daar meneer. Want het is tijd voor. Ja, precies. Mm, het nieuws gaat beginnen. Het is interessant voor zijn berichten. Jazeker. Ja, zeker? ja. ja dus, uh, dit weekend is uh, de historische Grand Prix. Ja, zeg het. En het is allemaal uh, natuurlijk hartstikke leuk. Maar het nare is wel weer. Dat ondertussen is de Zandwort Solaan afgezet bij Heemsteden Ja. Dus ik zou me niet over de Zandwort terug willen rijden. Ga maar over uh, oh ja, de, boulevard. De, de Boulevard. En ik merkte ook echt uh, gisterochtend uh, dat ik dan uh, uh, de rijk uh, met de fiets van via Kraantje Lek en dan uh, langs zo'n kerk. En dan uh, kom je dan op de rand weg. Maar het was er onwijs druk. Heel veel auto's. Want die worden allemaal omgeleid. Maar uh, het is wel ook weer zo: dat je hebt vanavond wel de parade. En ook kwart voor kwart. Achter of zo, dan vertrekken de wagens vanaf het uh, circuit richting het centrum. Via de Oranjestraat maken ze eerst even een rondje door het dorp. En na de tweede omgang worden de bolides geparkeerd. En ze blijven zo'n anderhalf uur staan. En bezoekers kunnen de wagens van dichtbij bekijken... en gesprekken voeren met de coureurs. Maar, maar het leuke is... Had die wel... hard. Echt hard, ja. man. Maar ook wel leuk, want er zijn ook standwoorders hier. We zelf een oude auto. En die mogen ook meerijden. Oh, ja. We hadden natuurlijk Albert-Jan Vos, die hier ook uh, vroeger bij de radio werkte... En die had dan ook zo'n autootje. En dan ging hij ook en alle bekenden zwaaien. Oh, en zo. Dat was wel heel leuk altijd. Eigenlijk voel je dan een heel klein jongetje maar dan. Ja. Als je dan achteruit kijkt in spiegel, denk je, oh nee, toch niet. <laughs> ja, wie <Je laughs> is die, denk, die oude man in die auto? <laughs> Eigenlijk had ik die auto gewoon 50 jaar geleden moeten hebben. Maar ja, toen ja. lukte het niet. Maar goed, nou, het schijnt wel even, uh, um, ja, uh, er moet wel heel veel beveiligd worden. Ook op het circuit, alleen hekken moeten geplaatst worden. Het moet allemaal veiliger. Het is ook niet de bedoeling dat je, zeg maar, in die kleine steegjes hier hier een wordt gaan racen. Dat zeggen ze nog even van de organisatie, dus pas op hè. Dat heb ik wel een beetje gelezen, dat ze er geen circuit van maken hier in Zandvoort. Goed, je had het net over de Zandvoortslaan is dicht vanwege werkzaamheden. Je noemt net al over dat er andere dingen ook bezig zijn. Maar ze gaan aan het spoorwerken en het viaduct bij Station Heemstede Adenhout en Hout... is dit weekend in twee richtingen dicht. En dat is vanaf donderdag, vanaf vrijdag volop 19. Het is nu dicht in ieder geval. Ja, tot en met maandag, 7 uur, is hij dicht. En uh, ook uh, de bus uh, 80 rijdt niet. Uh, de, trein zelf, de treinen zelf rijden ook niet. Okay. En het wordt het drukste weekend van het jaar waarschijnlijk... met die historische Grand Prix en dan met het prachtige weer. Wat een weer. geweldige timing weer. Ja, dat is wel weer... Maar ja, Zandvoort heeft er zelf helemaal niks uh, over te zeggen. Want uh, het wordt allemaal... Uh, de gemeente Heemstede is degene die van, uh, van de Zandvoortse Laan is. Yeah? En het NS is degene die dat bepaalt bij het spoor. Dus uh, Zandvoort heeft zelf als gemeentebestuur daar helemaal geen... Uh, nee. Geen inzet in, geen uh, communicatie. Er in wordt zoveel gepraat en over dit soort belangrijke dingen. Dat je denkt van. Ja. Nou, dan nou, je niet op een ja, fiets. Gewoon op de fiets naar stand. het valt best mee. Als je daar je auto voor het vierde uh, neerzet. dan fietsen deze. Dat doe ik heel vaak. Nou ja, ik heb ja, een jaar. Ik he. heb ja, een jaar. De ja. formule. Goed. Uh, de boete dreigt, uh, de, dreigt. een boete voor gesloten paviljoens. Wethouder Bar uh, Lars Carré heeft, uh, heeft wel weer vertrouwen dat het open gaat. Uh, het is namelijk uh, uh, Keito en sab sab sab Sabion. Ze staan niet open. En uh, daar zijn ze nog steeds bezig aan het opbouwen. Er uh, staan nog steeds containers. En er zijn al regels voor. Het is de bedoeling dat het vanaf 1 februari wordt opgebouwd. En dan mag je om 22 maart mag je dus open als strandtent. En na 22 april mag er geen containers waar je troep in hebt opgeslagen destijds. Op het strand zijn. Die moeten allemaal weg zijn. En uh, de controle hebben ze gedaan. Uh, ze hebben al verschillende contro controles gedaan. In mei al. En toen bleek nog steeds extra bouwwerkzaamheden te zijn. En dat is niet de bedoeling. Nee. Dat dus dus ook het wordt he? een beetje een rommeltje dan. Maar het is wel maf dat ze echt met boete dreigen als je je paviljoen niet open doet. Het is, ook als je hem niet opbouwt, krijg je dus een boete. Het is echt moeilijk als je een paviljoen hebt, dat je hem ook opzet en dat je geld gaat verdienen. Ja. ja. Ja, maar we ah. moeten uh, gasvrij zijn. En de, je bent niet gasvrij als de, de, de tent er niet is. Nee. En er zijn ook, nee, er zijn zo weinig strandtenten ook in zand. Wordt ja, me de, opgevallen de enkele maar. Ja, enkele maar. Dus ja, waar moet je dan naartoe? Dus ja. Sta je daar Loop je dan met je hond? Dat je denkt, oh nee, honden mag ja. niet op strand." Maar goed, waar moet ik nou naartoe voor een kopje koffie? Nee, loop je het, het centrum even in. Goed. Maar ja, het is sowieso dat uh, er, er is natuurlijk uh, morgen avond... Oh, nee, vanavond heb je dan die historische Grand Prix. ja Maar dan... Vanaf vanavond, hoe gaan ze dat doen? <laughs> wordt de Haltestraat afgesloten en dat is dan uh, tot en met uh, 14 september wordt hij iedere dag wordt hij afgesloten van 5 uur smiddags tot 2 uur s'nachts. Maar ik denk dat ze vanavond nog wel even open is, want anders kan niet, kunnen ze niet rijden. <laughs> dat is wel grappig. Zeg is daar nou wel gecommuniceerd? Zeg dan de... dat het 22 juni is. Maar ja, in ieder geval uh, ja. er zijn nieuwe automatische palen in de wegdek en. Uh, dit jaar worden ze voor het eerst gebruikt. dus yeah. Ze gaan automatisch om, om vijf uur omhoog en omlaag. Dus misschien gaat hij wel per, uh, per auto gaat die dan omlaag steeds met die historische Grand Prix. Je moet oh. steeds het paaltje op en neer. Ja, ja, ja, precies. Maar ja, het wordt wel leuk. En als je in het afgesloten deel woont, uh, parkeer dan op tijd buiten de straat. En fietsers zijn, die mogen er wel door. Die zijn te gast in het voetgangersgebied. Ze mogen fietsen, maar moeten rekening houden met voetgangers. Dat vind ik fijn om te horen. En de terrassen van de ondernemers mogen uitgebreid worden in... Uh, ik ben ook benieuwd of uh, terrassen meegenomen worden die uh, bijvoorbeeld bij uh, Zin, die is uh, al een tijdje dicht. En of uh, daar nou ook... dat terras gebruikt gaat worden. Nee, uh, het staat te huur. Oké, okay. oké. Okay. Ja. Nou ja, goed. Dat uh, is over de Zandvoortse berichten. Vanuit ja. het snik-hete Zandvoort hier de berichten. Wat er allemaal spelen is. Straks onder andere de geschiedenis. Dat gebeurde op 21 juni. Eerst maar even de zoon van Bono. Moet dat er nou elke keer bij? Nee, hoeft ook niet uit. Inhaler. Our house. Right around six or something. There are wild barefoot in the street. Mengeling van stijlen. Het is ook een beetje gospel die er doorheen zit, maar toch weer gitaarmuziek van Inhaler. Open wide. Oh, die visie van Bono Fox heeft hij gewoon overgenomen. Weet je zijn vader, namelijk. Hè? En uh, dit heet Our House. Our house in the Middle of the Street. Ja, dat heb je natuurlijk nog steeds in je hoofd zitten, er want wij 60ers. Ja, die hebben die madness plaat nog steeds in hun hoofd, Or House. Maar goed, vandaag op de Telegraaf gelezen: te Mona Keizer die praat over ja. Ze hebben natuurlijk ook binnenkort, hadden ze een voorstel om een einde te maken aan de voorrang uh, voor statushouders. En uh, nou ja, goed, uh, heel veel, uh, daar wilden ze mee stoppen, want gemeenten waren er niet blij mee. Maar Mona Keizer die had zoiets. Ja, ik wil er toch nog eens even anders naar gaan kijken. Zij is van Volkshuisvesting. En ze heeft van haar een nieuw idee bedacht om alles bij elkaar te gaan voegen. En ze moet ook even kijken hoe ze dat geld voor elkaar kan krijgen. Maar ze wil eigenlijk gewoon kijken. Wat, wat, wat, wat voor mensen hebben in deze gemeente, zeg maar, statushouders... mensen die dus mogen blijven hier, die hebben een huis nodig. Uh, ook zie je dat mensen uit het huis gaan, die van de ouders weggaan... die hebben een huis nodig, kunnen daar niet iets voor realiseren. Dus die gaan dan krijgen een soort community van alles bij elkaar. Oh. Ja, dat, dat is haar idee. En uh, nou ja, zij heeft er nog niet echt heel veel mensen... Uh, Wordt je dellas achtig uh, Dat iedereen zijn eigen vleugel heeft? Ja, jij, ziet het, jij maakt het wel heel uitsnust. Die maakt het wel ruim. Ja, je maakt het nu wel mooi. Ja. Zeg maar. maar JR woont hier dan ook? Want, uh... Ja, die woont er ook. Nou, ik dacht, hij al doodverstaan. Maar goed, Maar maakt niet uit. Nou, ja. Ik bedoel, ja, dat, uh, het wordt wel een iets mag. Dus zeg maar, ja, ze wonen hier niet groot. Uh, Appartementjes krijgen ze dan. Maar dat is zeg maar een soort uh, mensen die ook uh, spoed hebben. Die kunnen daar komen wonen. Dus, nou ja, ze heeft uh, nieuwe ideeën. En ik hoop dat, dat ze uit kan werken als uh, Mona en Ik moet zeggen dat ze... Ze komt wel heel statig over. Ja, ik, ik, als je gaat schoven. Ja, goed in de spreekkind over ja. ja, als ik schoof wil praten. Uh, uh, uh, uh, en hormoonen die begint gewoon met een verhaal. In plaats van eerst maar eens een tijdje nadenken. Ja. Ja, ik, ja, dan denk ik van... Ah, misschien moet zij uh, minister-president worden, denk ik dan. Ja, ik weet dat niet zou hoe dat bijzonder dan... zijn. Ja. Maar ja, een slimme meid hè, is op haar toekomst voorbereid. Ik denk dat zij van tevoren misschien al bedenkt van... Goh, of zij heeft goede spindokters Maar dat ze van tevoren al denkt van... Wat voor vragen kun je verwachten? Ja. En zorg dat je daar uh, juiste antwoorden op hebt. Dat je al een beetje in je hoofd hebt van... Als ze dat gevraagd wordt, dan zeg ik dat en dat. Ja, ja gewoon een beetje joh, goed als je niet druk. Nee joh, we nee. gaan met z'n allen gaan we gewoon aan hard aan werken. En, ja. uh, je hoort straks meer en nou, gewoon, heel duidelijk, gewoon heel duidelijk zijn. Ja, schoof staat gewoon eigenlijk iemand... door een vraag wordt hij aangezet en dan gaat hij van nadenken. En dan komt er vaak ook wel een relaxed antwoord. Want hij is nu ook een stuk relaxer geworden. Dat ik nu niet weet van, nou, binnenkort ga ik stoppen. ja. Heerlijk. Nou, je ja, zult die wachtgeld... mij niet meer in de politiek vinden, hoor. Want dan nee. krijg je die wachtgeld en zo ook nog zo veel. Oh ja, dan gaan we weer het praten weer <lacht> over wachtgeld. Nou, ja. ik nu dat dat soort mensen wachtgeld uit zijn. Hij zeker niet, want hij heeft als de schaapje zo op bedrogen... als 69-jarige man. Ik geloof het niet dat hij uh, het probleem heeft met het geld. Maar goed, vertel, wat zie je te lezen? Ja, ik zie dat uh, een bericht dat de Amerikaanse militairen... die eten kreeft en steek... en het internet vermoedt uitzending naar Iran. Maar ja, eigenlijk was het zo dat... Uh, uh, er was een feestmaaltijd ter ere van een 250-jarig bestaan van het Amerikaanse leger. Maar op social media gaan er allerlei verhalen. Zo zouden ze in 2003 ook nog snel pizzas hebben besteld vlak voor de inval in Irak. En ook tijdens eerdere oorlogen kregen militairen voor een zware missie soms een uitgebreide maaltijd. En is dat is een soort dode maaltijd? Oh, Bij officieel oh. is er geen sprake van een aanstaande uitzending, maar uh, officieel. Nee. Maar de timing van de foto's valt er op. Ja. Maar uh, waar ze zitten, dat weten we niet. Nee. En uh, de, de mensen die dus uh, ergens uh, in het buitenland zitten... Ja, de familie moet ook uh, hun uh, verblijfplaats geheim houden en ja. alles. Dus, oh, uh, zo ja. moeilijk om van het internet af te blijven om te laten zien... kijk eens, ik schiet met het nieuwste wapen. Oh, ja. maar er is hoop geld eruit. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, ja. dan, ja. dan vind je de zonsondergang hier. En dan vind je de zonsondergang hier. Ja, het ja. is wel veel later dan bij ja. jullie, hè? Ja, net dan. zoals die gasten uit de loopgraaf, dat ze toch nog even een, een berichtje sturen naar de familie. Ja. En ik, oh, hij ja. zit daar. Even een droomtje heen. Ja, het ja. is allemaal wel vrij heftig allemaal. Dan is het alweer zo plat. Goed, nou, uh, wat hebben we nog meer? Wat hè? Nee, nee, nee, nee. Daar had altijd niet genoeg geld voor om die plat nog een keer te draaien. Dat gaan we niet doen. Nee, Sowet is een uh, beetje die al sinds de 1989 bestaat. Superstar en weet ik wel wat voor hits ze allemaal hebben gehad. Dit is de laatste. Heet uh, Trace Tent. Uh, trance State, sorry. Allemaal in een uh, trance. Was ik even niet goed. Uh, dus. Ja, dames en heren. Doe mijn kleef op de radio. Hartt het zonnige zandvoorts. Welkom. Ik dat het ook niet, maar zit wel weer een we zitten een dramatiek in de stem. Brad Anderson is van Sweet en Trans States. Ja, een plaat tegen, anti ant ant tegen depressiviteit. Antidepressiviteit. Oh, dat is we wel, uh, wel nodig in deze tijd, hè? Ja, zeker, voor dus we wel goeie. mooi gekozen. Was ja. Gisteren met, sprak ik met iemand. En hier was naar Durand Rand geweest. En die had ook tijdens de optreden allerlei zwaarmoedigheid. En Kim Weld hebben ze ook een heel album uitgebracht. Wat ook weer over de wereldoorlogen gaat en zo. Dus nou, het gaat nog even door. En vandaag in de Telegraaf lezen wij... Terreur vereren straks strafbaar. Het verheerlijken van terrorisme moet strafbaar maken, uh, worden gemaakt. En het is een, een, de, de demotionaire kabinet komt met uh, deze wet. En het is al eerder geprobeerd door Heinen. Was het Piet Heinen? Piet Heinen was het, die had het ooit geprobeerd. Nee, daar hei, hem, daar hei hem. Daar die. Ja, het is, nou, het is alweer een <laughs> paar jaar geleden. Met die, uh, die, die kreeg niets voor elkaar je zeiden steeds kijken waar de naam is staan. Maar goed, nu hebben ze dus, uh, gaan ze het misschien wel doorbrengen. Want ja uh, het schijnt dus echt als je op net met iets begint... Uh, zeg maar, dat je voor IS bent of voor andere organisaties... dat je toch vaak wel aanhangers krijgt. En dan kan er toch iets ontstaan waardoor allerlei plannen komen. Dus, en dan word je, je gewoon al opgepakt als je het al denkt. Ja. Nou ja, oh God. dat is de voorloper, zeg maar. Ja. En als we natuurlijk straks onze gedachten allemaal kunnen screenen, dan kunnen we er heel vlot bij zijn. Dat is prettig. Heel prettig. Weet je, zeg maar, ik had vanavond nou, heel ook een, na als een soort dictatuur klinkt dat ook een beetje. Ja, maar het is allemaal voor je eigen veiligheid. Oh, oh, oh. Okay. Zeg maar, als je dan s'ochtends een telefoontje krijgt van je, van je psychiater, die zegt van nou, je had vanavond wel een beetje raar gedroomd. Dus ik denk dat je vanavond even langs moet komen. Want ja, je zit toch met een bepaalde frustratie. En voordat je dat op het net allemaal gaat uiten. is het misschien handig even langs te komen. Ja, nee, maar ik had ook laatst ik een beetje een soort nachtmerrie. Dat ik, dat ik, dan zit je tussen slapen en waken in. Ja. En dan hoor je waarschijnlijk bij de buren. hoor je al heel hard gestampeld op de ja. trap en zo. En dat ga je dan allemaal inbedden. Ja, en toen precies. ben ik toch maar even gaan kijken. En toen zat Trump binnen bij mij beneden op de trap. Dat droomde ik dan gewoon. En ik denk, o, wat doe jij nou hier? Ja, ja dat denk ik ja, Maar was je aangekleed, hè? Ik ja, ja, was aangekleed. Ja, ja, maar door die beelden die je in de standwoord staan van deze meneer. Ja. Ja, kan ga je toch anders denken. Ja, maar ik kijk, dat het door de top komt of zo, dat ik, hem, dat ik hem dan daar gesitueerd heb. Maar ik denk van, wat moet hij in godsnaam in mijn huis? Weet je ja, ja, ja, het nieuws werkt bij jou toch wel heel ver door. Dat is wel ja. heel mooi om te horen. Ja, het ging, ging zo over dichtbij. De voormalige, Het was in 2005 dat de voormalige justitieminister Piet Hein Donner... met oh. zo'n soortgelijk ideeën van een wet kwam van... nou ja, kunnen we niet gewoon die mensen die al een beetje zich... Begin het uit op het net over... Uh, werkvol, dat uh, Hamas best wel goed bezig is... en ook wel een mooie ideale uh, ding is. Kunnen we die gasten niet aanpakken? Nou ja, goed. Dit kwam er toen niet doorheen... en nu zitten ze te denken om dat toch wel uh, in te gaan voeren. Ik zit gewoon te wachten tot we weer van die, uh, die leeuwenrennen krijgen. Als iemand al zo denkt, dan wordt hij voor de leeuwen gegooid. Oh, je wilde alleen een spektakel vermaken. Deze maken. vroeger met die eerste christenen ook, weet je wel. Die werden allemaal opgepakt en die ja? dan in de arena... met leeuwen en zo. En dan okay. het volk juichen en zo. Want dan krijg je dit soort je... Ja, ja, vreselijk. Ja, had een nare gedachte, Ja, dat is dat ja. Een, jammer gewoon. Ja. Nee, ik ben er ook wel voor dat, ik gewoon, dat, ook je, dat je brain gewoon een beetje in de gaten kan worden gehouden. Dat is... nou, wel fijn dat ze er niet in kunnen kijken. Nog, nog niet. Nee, <laughs> nog niet. Maar daar komt Elon Musk natuurlijk wel mee. Oh. Want dan kan hij er ook de reclame zo in stoppen. En We hebben zo. ook allemaal die, je, dat ze kijken naar je pupillen via allerlei camera's. En dan zien ze al dat je waar je op gespinst bent. En dan krijg je allemaal botjes in het dorp. Ja? En als je naar die te lang kijkt, dan denken ze. ja, dat is er één. Die ja. is voor de IS of zo. Weet ja, maar. zoiets. Dat moet dat gewoon God. allemaal veiliger in Nederland. Want dat is belangrijk. Zeker weten. Goed. Nou, hoe nou. veilig is het? Uh, op Schiphol zijn inmiddels weer uh, drie Duitsers aangehouden en die hadden 79 bijna uitgebroede eieren bij zich en die hadden ze in hun handbagage. Dus blijkbaar, die gaan, dan rond, uh, die gaan dan door de douane heen en dat ja? wordt dan niet gezien. En bedoel... wat voor eieren waren ze dat? Waren nou wat? ja, ze denken dat het misschien uh, van, uh, van die hele speciale vogels zijn... die uh, uh, op vakantieadressen zijn. Van die uh, papegaai of zo. Geen meeuwen, hoop ik, hè? Die hebben genoeg. Die hebben genoeg, ja. ja. Maar het schijnt dus dat met die illegale handel in vogels... wordt echt heel veel geld verdiend. En het zijn vaak beschermde dieren die in het wild zijn gevangen. En, uh, maar ja, als het zo uh, via een eitje... dan vind ik het voor die vogels niet zo heel eng. Nee. Maar, uh, want die weten niet hoe het leven in vrijheid is... want ze zitten toch wel vrij erg opgesloten in een ei... Maar het was dus ook in de ruimbagage dat ruim ook nog een broedmachine verstopt. Oh! Ja. Oké. Okay. Dus dat zijn wel bijzondere dan de, dan dingen. De, dan denken ze niet van, oh, dat, uh, ja, ja, dat wordt eruit gehaald. Ja. Nee, wat, nou ja. Maar de voedsel- ja. en ware autoriteit, nou, misschien dachten ze dat het een broodrooster was, hoor, die broedmachine. Dat oh, dat zou ook, ook nog kunnen, weer, Ja, dat is een broodrooster. Ja. Ja. Ja. ja. Maar ja, die eieren zijn in beslag genomen en ze worden ondergebracht bij een gespecialiseerde opvang. En daar wordt ook nog bekeken van welke dier de eieren zijn. Maar ze denken dus van die papegaaiduikers. Die zijn ook wel heel mooi, hè? Je ja. hebt ze altijd als schermbeveiliging op mijn werk. Oh die, oh ja, ja. Je bent ja. een hele oranje ja. mondhoeken en ja, precies. zo. Ja, heel leuk. Daar word je altijd wel vrolijk van van die dingen. Ja, hè? Nee. Kijken ondeugend. Ja. Nou, ja. ja. we <laughs> want allemaal in het hotel van uh, Schiphol. en het, het hotel van Schiphol voor dier is altijd heel goed. Ik Kan me nog herinneren dat ze er ooit papegaai, weet ik we papegaai toen vergast hebben of door een paxtonziel Nee, dat waren die eekhoornsjes. Dat waren gewoon. Die hebben Ja, dat was een humana, humane, ja. Ja. manier om van die beesten af te komen. Ja, ze kunnen ook uh, omeletten ervan gebakken hebben. Dat kan natuurlijk ook nog. Pers dus ik hoop dat ze met deze papegaai iets anders meer zijn omgegaan. Dat zal wel mooi zijn. Goed, even de laatste plaatjes voor 9 uur. En wel, ja, Sportteams Condensation. Het zijn twee bandjes die ik altijd door elkaar haal. Je hebt de Viagra boys, die komen een beetje van die opstandige muziek maken, maar die zijn echt wel heel keer Die hebben ook een plaat met sports! Dat is dat ik... leeftijd, die Viagra boys. Ja, dat denk ik. Ja. Ja, is Weet Dat hoe gast... ik het zo opkom. Die gasten zien eruit alsof, vooral die zangers zien eruit alsof een zwerven. Maar die hebben een plaat gemaakt over sports. En de sportteams even een iets nettere band. En die hebben deze plaat. Die heet Condensation. Ja, zeker. Hier bij Toebakleven in de zaterdagmorgen. Vanuit de sneekheidszandvoorts. Ik vind het nog wel meevallen eigenlijk, hoor. Oké. Okay. Nou, heb het jij het warm nu? Ja, zeker. Nou, ik heb het zeker oh. hartstikke veel. Nou goed, uh, ja. Kijk even de wereld in wat er allemaal speelt. Stachtig ook de geschiedenis van 21 juni. Hey, ja. Zeker. Eén van de zomer. Ja. En eh... Uh... Dat je ook zegt van er, is een, er zijn tientallen schapen van Mieke zijn op de, van de een op de andere dag verdwenen. Van Mieke? Ja, je hebt Mieke Bode. Die, yeah. uh, die, die zit in uh, Overijssel. In het Overijsselse natuurgebied Springendal. En er zijn sinds zaterdagochtend, vanochtend dus, is een hele kudde schapen spoorloos verdwenen. Huh? En denk je van nou, zou het misschien vanwege dat. Uh, of er feest zijn, maar dat was vorige week gelukkig. Ik weet het wel, ik weet het wel. <laughs> maar ze weten steeds niet wat het is. Inmiddels heeft ze de hele omgeving ingeschakeld om uit te kijken. En ze maakt zich echt wel zorgen. Yeah. Want je gaat natuurlijk allerlei scenario's door je hoofd laten draaien. En het is ook nog 25 jaar een fokwerk wat verdwenen is. En uh, nou ja, ze zijn hier met drones en zo en met warmtecamera's uh, zijn ze bezig. Maar ze zijn nog niet gevonden. Ik denk, jeetje. Ik heb gehoord dat ze gisteren wel gevonden waren, hoor. Wel? Ja, gisteren op rand 1 hoorde ik haar heel enthousiast. Oh, ik was zo ongerust. En waar waren ze? Hadden ze zich verstopt ergens? Ja, dat was niet helemaal duidelijk, Maar ik hoorde haar wel heel... Uh, ja. Oh, ik ga even kijken. Heel enthousiast denk Ik denk. Oh, ik heb ze weer terug. En ik dacht dat ze nooit meer terug zouden komen. Ik denk, ja, dan wil ik weten waar zo'n hele kutte schapen. Daar, daar heb je nogal wat ruimte voor nodig. Oh, oh ja. Ja, Hij is weer terecht. Precies. Hij is heel erg blij. Ja, heel erg blij. En het staat er ook bij waar ze dan nou, uiteindelijk uh, vandaan komen. Zo, uh, gauw ja, even... Uh, kijk hoor. Ja, het is dan weer irritant. Ja, oké. Okay, achter een betaalmuur zit We het wilden weer. Hij wilde de beesten extra water geven, die man. En die heeft, uh, die, daar, heeft naar die andere schaapskudde gegaan. Ge die, die ze ook hadden. En daar stond de verdwenen kus, kudde. Oké. Okay. Aan de andere kant van het afrassingsnet. Ze hadden dus blijkbaar zitten wachten op hun. Dus, uh... Wacht even. Ze, heeft gewoon, ze is gewoon binnen haar eigen territorium zoeken geweest. Nee, hier is ze niet. En daar zijn ze niet. Ja, oh ja, nee, dit is die ene kudde. Ja. En niet gezien dat ze erbij stonden. Nee, nee ja. jij herken je eigen schapen ook natuurlijk helemaal nee, niet. Nee, helemaal niet. Nee, want je hebt ook helemaal een speciale band met die schapen natuurlijk ook. Ja, ja. Goed, nou, ik, je begrijpt wel wat ik ervan vind. Ze denken dus ook dat een ander dier waarschijnlijk een reet tegen het afrasteringsnet is aangelopen. Dat is omgevallen en daardoor zijn ze een beetje gaan zwerven. Ah, oké. Okay. Nee, die afrastering die is heel goed, want ja, die uh, snap ik al, die moet je goed regelen natuurlijk. Want voordat je weet je, bent s'avonds nog bezoek. Jeetje. Maar haar schapen zijn dus door de afrastering heen gelopen. Daar was niet eens een wild dier voor nodig. Nee. Nou, je begrijpt het al. Goed geregeld. Ja. Nee, die wilde ik niet. Ik wil een ander. Ze hebben leuk om een andere plaat te draaien. Goed, je begrijpt het al. Het is iets anders dan anders vandaag. En, uh, omdat namelijk het uh, non-stop systeem bij ons niet werkt. En Halem 105. En ik heb geen idee hoe die schakeling gaat. Gaan we gewoon nu over in het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Het gaat helemaal vanzelf? Ja. Met muziek van James. Uit vervlogen tijd. En ik kijk naar mijn rechterhand. En we zingen met z'n allen, she's a star.